De jury van Gelder moest na een avondje stappen naar huis. En Janet Adema staat na matchfixing gewoon nog op het ijs. Iets klopt hier niet. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, vrijdag de 16e februari. Het gaat slecht met de Orang-Oetan. Daarvoor waarschuwen onderzoekers. Zometeen spreken we Erik Meijaert. Hij is natuurbeschermingsonderzoeker in Indonesië. En een moeilijk debat voor minister Ollongreen over het afschaffen van het referendum. We beginnen met de overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Seins. Goedemorgen Elisabeth. Goedemorgen.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 Het Tweede Kamerdebat over de afschaffing van het raadgevend referendum... is na uren debatteren geëindigd in een schorsing. De oppositie eist eerst dat het kabinet in een brief uitlegt... waarom er over de afschaffing van het referendum... zelf geen referendum kan worden gehouden. Volgende week gaat het debat verder... en de stemming erover staat gepland op donderdag. Hoogstwaarschijnlijk stemt de meerderheid voor afschaffing van het referendum. Het norovirus heeft voor het eerst ook sporters op de Olympische Spelen getroffen. Bij twee Zwitserse freestyle-skiers is het besmettelijke virus geconstateerd. Volgens het Internationaal Olympisch Comité verbleven ze buiten het Olympisch dorp in Zuid-Korea. Vlak voor de openingsceremonie werd het norovirus geconstateerd bij tientallen beveiligers... en inmiddels zijn zeker 200 mensen besmet. En de man van ex-PVDA-Eerste Kamerlid Marleen Bart... stapt op als waarnemend burgemeester van Langedijk. d er Jan Hoekema vertrekt vanwege de ophef over de woning in Wassenaar... waar hij met Bart woont. Hij sloot na zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar... een overeenkomst met die gemeente... zodat hij tegen een lagere huur in de Amstwoning mocht blijven wonen. Vorige week stapte Marleen Bart onder meer vanwege deze kwestie op... als fractielid, fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Het weer er nog, opklaringen en soms bewolking. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Daardoor kan het lokaal glad zijn. Overdag schijnt de zon geregeld, met name in het westen, en het wordt zo'n 7 graden. Dit weekend verloopt zo goed als droog. Met morgen de meeste zon en ook dan is het smiddags een graad of 7. Het NOS Radio 1 Journal. Het is drie over zes. Dat de orang-oetan een bedreigde diersoort is, dat was al bekend. Maar nu blijkt dat die zachtaardige en intelligente oranje aap veel sneller verdwijnt dan gedacht uit het regenwoud van Borneo. Staat in een nieuw rapport in het blad Current Biology. Erik Meijerts is natuurbeschermingsonderzoeker in Indonesië. Hij bestudeert de orang-oetangs al jaren en werkte mee aan het rapport. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Uh, er zitten twee, uh, twee aspecten aan het verhaal. En, uh, aan de ene kant uh, komen we erachter dat er eigenlijk meer orangutans waren... dan we voorheen gedacht hadden, dus dat is eigenlijk goed nieuws. Ja. Um, maar aan de andere kant, wat, uh, wat veel belangrijker is... is, is dat die orangutans veel harder achteruit gegaan is... over de afgelopen 15 uh, tot 20 jaar dan verwacht. En dat is eigenlijk veel, veel belangrijker. Uh, het totale aantal orangutans dat er is, um, daar heb je niet zo heel veel aan... want die orangutans zitten in individuele populaties... En die kunnen niet, met elkaar niet communiceren. Dus het gaat er voornamelijk om wat er gebeurt in, uh, in zo'n populatie... hoe hard die populatie achteruit gaat. En waar komt het dan door? Nou, Twee uh, grote factoren. Dat is uh, de ontbossing. Uh, orangutans die, uh, die hebben uh, bos nodig om te overleven. Uh, het zijn bosbeesten. En uh, de, het andere aspect, en daar komen we eigenlijk steeds meer achter... hoe belangrijk dat is, dat is toch het doden van en de jacht op, uh, op orangutans. Er wordt echt gejaagd dat is, op, op ze? Ja, een aantal jaar geleden hadden we al een onderzoek gepubliceerd. We schatten dat er zo'n uh, ja, 1500 tot 2500 orangutangs per jaar gedood worden. En dat is aan deels uh, simpel vanuit de, de jacht. Uh, mensen die, uh, die gaan jagen, gaan het bos in uh, om waarschijnlijk varkens of herfers te zoeken. En komen ze een orangutang tegen, dan af en toe wordt ze een orangutang geschoten. Voor plezier eigenlijk. Andere... Zo, hè, daar, daar komt het eigenlijk mee. neer. Voor, voor het plezier eigenlijk gewoon om, om, om beesten dood te schieten. Nee, nee, die worden opgegeven. Oh, uh, Oké, okay, uh, dat kan. Ja, Hoe lang moet ja. dan eens nou, ook is goed te eten? Voor sommigen in ieder geval. Uh, dat wordt gezegd inderdaad, het, uh, wordt in Indonesië wordt het als, uh, als zoet vlees uh, en heet vlees. Er zitten een soort medicinale uh, gedachte zitten nog achter. Uh, wordt wordt, uh, wordt het genoemd. Uh -huh. Um, ja, prima te eten. Ik heb het niet geprobeerd, moet ik zeggen. Maar uh, dat ga ik ook niet dat, doen. Dat maar... snap ik. Dat een een snap deel ik. van de bevolking zal het eten. Een deel van de bevolking, en zeker de moslimdeel van de bevolking... zal het, uh, zal het zeker niet eten. Huh. En, en, en, en, en dat is dus één, één reden. Maar er zijn meer redenen waarom ze doodgeschoten worden, zegt u. Ja, um, het, het is ongeveer 50 van wat we erachter komen... van de orenomentings die gedood worden. Die worden dus gedood uh, tijdens de jacht. De andere 50%. Zit in conflict situaties en dat is, uh, dat is dus gerelateerd aan die ontbossing. Een uh, orangutang zit in zijn stukje bos, uh, dat, dat bos dat wordt omgekat, Nou ja, die moet ergens naartoe. En die komt dan in, uh, die, gaat, die gaat aan de wandel, die komt terecht in uh, iemand zijn fruitboom. Uh, en er staat een arme boer die denkt, ja, mooi niet. En dan, uh, dan gaat de bevolking erachteraan en dan worden dus dat soort orangutangs soort Or in uh, conflict situaties uh, gedood. En dat is ongeveer de, de andere helft van het verhaal. Wat moet er gebeuren om de orang oetangs beter te beschermen, volgens u? Ja, ik, uh, we, we weten, orang-outangs zijn ontzettend langzaam producerende beesten. Dus die, die, die jachtdruk, dat doden van orang-outangs ja, is heel belangrijk. Ze krijgen weinig kinderen, dat, bedoelt u? Uh, zeg, sorry? Ze krijgen weinig kinderen, bedoelt u? Langza heel weinig kinderen, ja. ja. Nee, heeft nee, langzaam produceren. Ik zat uh, even te denken wat bedoeld, het maar Het ja, leven ja. van een orang oetang vrouwtje En dat, dat betekent dus dat je heel weinig kan doen uh, als, als de... de de mortaliteit in een populatie met 1% verhoogt, dan gaat die populatie gewoon, uh, dan gaat die gewoon uitsterven. Dat is, uh, dat is berekend, dat is duidelijk. Dus daar moet de overheid wat aan gaan doen. En daar wordt op dit moment heel weinig aan gedaan. Er wordt voornamelijk gekeken naar, uh, uh, naar beschermde gebieden... en naar het, uh, het, het, het, het, het redden van beesten, uh, rehabiliteren van beesten. En dat is duidelijk niet genoeg. Dus er moet dus veel meer gedaan worden aan, aan die jachtdruk. En dat, uh, dat staat op dit moment niet op het politieke programma. En de ontbossing zelf? Die, die gaat ook door. Um, en daar moet zeker wat aan gedaan worden. Het is een ander, ander probleem. Maar het blijkt dus dat ook... Uh, het, het grootste deel van de die zijn we kwijtgeraakt... in gebieden waar gewoon nog bos staat... maar waar die orangutus verdwijnen. Ja. En dat is dus een andere kant van het verhaal... waar, waar het aan gedaan moet worden. Maar zeker die ontbossing, ja, dat, uh, als dat niet stopt... Dan, uh, dan gaat het ook niet goed. Dank u wel voor uw uitleg. Erik Meijaert, natuurbeschermingsonderzoeker in Indonesië. We gaan verder naar de Kamer, naar het debat gisteravond in Den Haag. Het kabinet wil zo snel mogelijk af van het raadgevend referendum. En daarom is het een van de eerste wetten... die minister Ollongreen van Binnenlandse Zaken... naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Minister hoopte gisteren een volgende stap te zetten... door het debat over de wet af te ronden. Maar daar stak de oppositie een stokje voor. Politiek verslaggever Lars Geers. Minister Olongren wist dat het niet eenvoudig zou worden. Bijna de voltallige oppositie zit niets in het afschaffen van het referendum en liet dat gisteren nog eens duidelijk blijken. Wij laten dit essentiële instrument van onze democratie niet zonder slag of stoot door minister Olongren uit de handen slaan. Hans van Milo wordt vandaag pas echt begraven en met hem de directe democratie. Het probleem is niet het referendum, voorzitter, maar het probleem is bange politici. Maar waar voorstanders van het referendum vooral overvielen... was het tempo dat het kabinet erin heeft gezet. Zo snel dat er volgens hen geen tijd is om het zorgvuldig te doen. Waarom meteen afschaffen? Waarom niet aanpassen? En waarom mag er geen referendum over deze referendumwet worden gehouden? Is het allemaal wel juridisch in de haak? De Raad van State zegt van wel, maar die heeft maar twee weken de tijd gehad... om erover na te denken, want het was een spoedprocedure. Kortom, de oppositie wilde meer tijd en een extra advies van de Raad van State. Het gaat hier om staatsrechtelijke kwesties en we weten gewoon niet hoe het zit. En als wij niet weten hoe het zit, kunnen we geen besluit nemen. Nee. De coalitiepartijen probeerden het lang tegen te houden... maar wilden de oppositiepartijen ook weer niet tegen zich in het harnas jagen. 76 zetels, weet u wel. Ze gaven toe. Het debat werd geschorst. De Raad van State zal extra advies geven. Minister Ollengren zag er eerst het nut niet van in... maar zijn haar afloop... Dat ze ermee kan leven. Uh, er ligt een wetsvoorstel, er ligt een advies uh, van de Raad van State. En ze hebben vorige week of van de week zelfs een hoorzitting gehad... met een aantal andere uh, staatsrechtgeleerden. Nou, dat leidt uh, bij de oppositie tot wat vragen. En ik vind dat als de Kamer daarom vraagt... dan moet je de, die informatie geven. Dus dat ga ik doen. Oké, okay, maar dat snap ik niet zo goed. Want volgens u, dat zegt u al een hele tijd... is dus deze hele procedure heel zorgvuldig ja. geweest. Ja. Er ligt een advies van de Raad van State. Over deze wet kan geen referendum gehouden worden. Dus ja. Precies zoals u wilt. En nu moet er toch nog extra informatie komen? Dat snap ik niet. Nee, maar dit, dit, is, dit is een wens van de Kamer. Uh, van de oppositie. Maar de coalitie, uh, de, ja, die vindt ook ja, als dat een, een indringende vraag is van de oppositie dan moet je daar gewoon aan tegemoetkomen. komen. Dan moet je niet moeilijk doen over een paar dagen. Dus dat heb ik toegezegd. Ik, zeg, ik, ik zorg dat het op schrift komt. Ik vraag nog aan de Raad van State of ze het nog uh, een keer willen uitleggen. Uh, en dan als die informatie hier ligt, dan hervatten het het we debat. Maar u, u zei het is een kwestie van een paar dagen. Maar normaal gesproken dit soort wetgevingstrajecten dat kan heel lang gaan duren. Als je iedere keer adviezen vraagt, dat soort zaken. Het was toch de bedoeling om dit snel te regelen? Ja, maar dat gaat ook gebeuren. Want het is een heel specifiek punt. Uh, en we hebben zo net even bij elkaar gestaan... en eigenlijk met de voltallige uh, Kamer gezegd... Uh, volgende week gaan we door. Uh, en de stemming zal dan donderdag zijn, vermoed ik. Oké, okay, dus de, de, ik kreeg een beetje het gevoel... dat de oppositie probeert tijd te rekken, maar dat zie ik een beetje van. Nou, in ieder geval uh, wordt het nu een paar dagen later dan gepland... Uh, maar er is geen man overboord wat mij betreft. Al oh, dus minister Ollongreen in gesprek... met politiek verslaggever Lars Geerts. NOS Radio 1 Journaal. Uh. Wat was er gisteren zoal te horen en te zien op radio en tv? Nou, bij RTL Late Night ging het over voedselonderzoek. Want hoe vaak lees je niet in de krant... dat bepaald voedsel wel of juist niet meer gezond voor je is? Humberto vraagt voedingswetenschapper Martijn Katan welke berichten je nu eigenlijk moet geloven. TV uit, radio uit en niet geen kranten lezen als het over voeding gaat. Voedingsnieuws kan je beter negeren, want het klopt meestal niet. Um. En dan kom je terecht bij hele saaie dingen als het voedingscentrum, die dat op zijn site zet. En dan staan dingen waarvan je zegt: van ja, maar dat is geen nieuws, dat wist ik al. Ja, maar doe het maar, want dat werkt wel. Bij Jinek gaat het ook over eten. Daar is Teun van de Keuken te gast om te praten over misleidende vleesproducten in Nederland. Kunnen ze iets van waarde presentator laten Jinek een pakje ham openmaken? Ingespoten water druipt van de ham af en dat wordt een gliederboel. Dus wat ze dus eigenlijk doen, is dat ze spuiten het... Oh ja, en even houd dan even voor de camera dat lapje. Ja. Lekker. Met kijk, ja, dat, zit, dat is gewoon kleddernat en dat komt... Kijk, 70 varkensvlees... En de rest is dus water met allemaal smaakstoffen. Okay, hoe komt het, Kijk, het water... lekt er gewoon uit. Ja, ik vind het ook goor. Ja, ja. Ik heb net zo'n plakje gehad, Elisabeth. Het was, het, was, het was niet zo erg als hij Was het, hij was beschrijft. het ook? Was het goor? Ja, maar als je dit zo hoort en je gaat over nadenken... dat moet je dus niet doen. Uh, nou ja, misschien toch morgen kaas gewoon. Ook in uh, Jinek, Frans Timmermans. Uh, over Max van der Stoel ging dat. Van der Stoel, deze week een biografie verschenen. Diplomaat overleed in 2011. Timmermans kende hem goed... En leerde een belangrijke levensles van hem. We hebben jarenlang eindeloos gereisd. Heel veel in auto's gezeten, in vliegtuigen En hij vertelde over het Kabinet Den Uil, over de Tweede Wereldoorlog. Vertelde hij hoe hij daarin. Eh, eh, zijn politieke ideeën heeft gevormd, hoe hij zijn... Maar zei hij ook wel eens, Fransje, dit moet je doen. Nou, eh, vooral, vooral <laughs> dit moet je laten. <laughs> dit moet je laten, want dat zei hij ook. Hij is nogal impulsief eh, altijd geweest, Frans Timmermans. En heeft hij wel deels geleerd van Van der Stoel... om dat een beetje af te leren. Nu, Bruno Mars... <middels> Lekker wakker worden met Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Elisabeth, wat melden de voorpagina's? Ja, het verlies van schaatser Sven Kramer... domineert de voorpagina's vanochtend. Vier kansen, maar de vloek blijft, schrijft de Telegraaf... refererend aan de vier laatste spelen... waarbij hij geen enkele keer goud won op de 10 kilometer. Geen machine is de kop bij het AD... Trager ging hij, steeds trager, schrijft Thijs Sonneveld in de krant. Zijn benen huilden, zijn longen jammerden, zijn gezicht werd roder en roder. ook trouw heeft Kramer op de voorpagina: 10 kilometer is voor Kramer, te veel is de kop. En de Volkskrant noemt de Olympische 10 kilometer een kwelling voor Kramer. Het gaat goed met de economie en blijkbaar mag de vakantie daarom ook wat kosten. De bestedingen aan de krokusvakantie die morgen begint schieten door het dak... schrijft de Telegraaf, die zich baseert op boekingscijfers en onderzoek van ABN AMRO. Dit jaar geven Nederlanders 5% meer uit aan vakanties. En volgens de laatste peilingen van ANVR-reisbureaus... gaan 1,2 miljoen Nederlanders tijdens de krokusvakantie op pad... waarvan zo'n 700.000 naar het buitenland. Oud-Philips-topman Jan Timmer oordeelt keihard over het beleid dat na zijn vertrek in 1996 door zijn opvolgers bij Philips is ingevoerd aandeelhouders, en dan met name de Anglo-Saxische aandeelhouders... die op snelle winsten belust zijn... hebben volgens Timmer veel te veel invloed gekregen op het concern. Dat zegt hij in het Eindhoven's Dagblad. Vandaag verschijnt een boek van de 84-jarige Timmer. Hij geeft toe dat het ongebruikelijk is voor een voormalige topman... om commentaar te geven op de periode na zijn aftreden. Maar na ruim 20 jaar voelt hij zich toch niet geremd. En grote Nederlandse ondernemingen profiteren volop... van de drastische verlaging van de Amerikaanse winstbelasting... die het congres eind vorig jaar heeft doorgevoerd. Dat is de analyse op de voorpagina van NRC Next. De winst over 2017 loopt uiteen van enkele tientallen miljoenen euro's... tot zelfs 578 miljoen euro voor levensmiddelengigant Unilever... en 554 miljoen euro voor verzekeraar Egon. Het Amerikaanse congres ging eind vorig jaar... op voorstel van president Donald Trump akkoord met een verlaging van de winstbelasting van 35% naar 21%. Ter vergelijking, de Nederlandse winstbelasting is 25%. ANWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met uh, één file veroorzaakt door een kapotte auto op de A15... vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht, 7 kilometer. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een kwartier. In China is vannacht het nieuwe jaar ingegaan, het jaar van de hond. En dat vieren ze massaal in het dorp van hun familie. 98,8 miljoen Chinezen hebben de afgelopen dagen de trein genomen. Op één dag vertrokken er ruim 1 miljoen reizigers... vanuit de stations van Peking. Op tv was traditioneel een groot gala te zien... maar dat deed nogal wat stof opwaaien. Hey! Evje Rameloo in Shanghai. Waar gaat dit over? Ja, dit is uh, een van de sketches tijdens dat grote televisiegala... dat door miljoenen wordt bekeken. Het ging over de investeringen van China in Afrikaanse landen. Dat was de basis. Um, en China legt bijvoorbeeld een spoorlijn aan in Kenia. En Tijdens dat gala kwam een rijtje donkere vrouwen verkleed als treinhostes het uh, toneel op. Uh, er werd uh, heel traditioneel getrommeld en gedanst. Allemaal heel stereotypisch. Maar toen was er een stukje waarin een Afrikaanse vrouw... een man zoekt voor haar dochter. Nou, En die zogenaamde Afrikaanse vrouw... lijkt toch echt heel duidelijk een Chinese vrouw te zijn. Zwart geschminkt, met een flink opgevuld achterste... en een enorme boezem. Hmm. Keihard racisme wordt uh, in veel buitenlandse media genoemd. Maar uh, ook op Chinese sociale media wordt geschokt gereageerd. En de eerste berichtjes daarover worden nu door de sensor ook al verwijderd. Tientallen jaren heel veel moeite en geld besteed aan die vriendschap tussen China en Afrika. En nu wordt hij in één avond met de grond gelijk gemaakt, zegt een van die berichtjes. Dat belooft wat voor het nieuwe jaar. Wat gaat het worden voor jaar voor de Chinezen? Ja, dus de, de toon is mooi gezet zo. Ja. Um, ja, in zijn uh, nieuwjaarstoespraak gisteren riep uh, president Xi Jinping... de bevolking op om hard te werken. Uh, maar vooral die traditionele Chinese familiewaarden niet uit het oog te verliezen. Ja, dat past natuurlijk prachtig aan de vooravond van een echt familiefeest... Uh, ja, dat harde werken, dat hoort volgens Xi bij het nieuwe tijdperk dat hij uh, tijdens het partijcongres afgelopen oktober introduceerde. De Chinezen moeten wat meer voor zichzelf zorgen, verantwoordelijkheid nemen, uh, oftewel met z'n allen de schouders eronder en China groot maken. Uh, dat is waar het nieuwe jaar over zal gaan. Het is, een van, uh, het, is het eerste jaar van uh, Xi Jinping's tweede termijn en hij moet nu al die beloftes die hij heeft gedaan, zoals een eind maken aan de armoede en de corruptie in het land, ja, die moet hij nu echt gaan waarmaken. En die toespraak was trouwens het slot van een inspectietour... die hij maakte langs een aantal van die arme dorpen. En dat moet allemaal gebeuren in het jaar van de hond. Waar staat dat voor, de hond? Want de afgelopen keer was het de haan, nu de hond. Wat betekent dat? Ja, de hond is waakzaam. Hè. Hij kan een hoop lawaai maken, hij kan bijten... Uh, maar hij is ook heel loyaal en trouw, uh, vooral aan zijn familie en vrienden. Denk aan de, de roedel waarin een hond uh, zich begeeft, zich uh, waarin een hond leeft. Uh, ja, een hele bekende hond is bijvoorbeeld de Amerikaanse president, Donald Trump. Hij is geboren in 1946 en toen was het ook het jaar van de hond. Hm. Uh, en als het jouw jaar is, dan kunnen zich grote veranderingen voordoen, zo wordt gezegd. Dus je moet op je hoede zijn. En uh, ja, om die veranderingen de goede kant op te sturen, kun je bijvoorbeeld... Uh, rood ondergoed dragen, dat is een, oh. uh, een, een gebruik. En uh, ja, dat is dus een tip voor Donald Trump. Hè. Trek die rode onderbroek <gacht> uit de dan, kast dit jaar en alles gaat lukken. Dat win je geluk af. Is het, is het een goed jaar ja. ook? Want dat is verschilt toch ook wel? Dat, dat soms, zelfs als ze het liefst hebben dat een kind in een bepaald jaar geboren wordt, eh, het liefst nog even wachten, zelfs om dat te laten lukken. Ja, ja, ja. ja. De kinderen die bijvoorbeeld in het jaar van de, uh, van de aap worden geboren. Ja, die kinderen die zijn heel slim en heel. Um, uh, ja, die hebben alle eigenschappen van een aap, zeg maar. En ja. een hond zou dus heel loyaal en trouw zijn, maar ook wel, uh, wel een beetje gevaarlijk. Hm. Nou, dank. Dank voor deze uitleg, correspondent Eefje Rammelo vanuit Shanghai. Hoe krijg je jongeren naar de stembus op 21 maart... als er gemeenteraadsverkiezingen zijn? In de gemeente Druten heeft de burgemeester bedacht... dat een escape room in het gemeentehuis de aandacht zal trekken. Verslag van Theo Verbrugge. Eigenlijk is het heel bazaal. Ik sluit jullie straks gewoon op. En binnen in de Kamer vind je allerlei zaken... die met het spel te maken zouden kunnen hebben... Die intercom die kunnen jullie ook gebruiken om hints te vragen. Burgemeester Van Risswijk uh, heet de jongeren welkom. En we zitten in de kelder onder het gemeentehuis. En daar zijn twee escape rooms. Kom je nu voor de escape room of kom je voor de verkiezingen? Ik kom eigenlijk voor de escape room. Maar de verkiezingen altijd van meepakken zou het wel heel fijn zijn. Misschien uh, dat ik er nog iets van ga leren van de verkiezingen. Maar uh, in, uh, ja. Die lach zegt ook wel wat. <lacht> ja, ja, ja. ja. <lacht> ik kom eigenlijk in eerste instantie ook uh, om... Um, Gewoon lekker voor een spelletje spelen. Nou, succes. Dankjewel. je Gaan jullie erin? Dan... Uh, en dan gaat de deur dicht. Lucien van Risswijk, de burgemeester hier van Druten. Maar hoe kom je toch in godsnaam op het idee om zoiets te bedenken... voor de gemeenteraadsverkiezingen? Mijn vrouw is onderwijskundige. heeft in het onderwijs geëxperimenteerd met uh, escape rooms. Dat, dat was een succes. Dat vond de, vond de jeugd vond dat leuk. En uh, al pratend combineerde ik die gedachte met... misschien kan ik politiek wel iets dichter bij jongeren brengen... door dat concept eens, eens te gebruiken. Maar denkt u nu echt dat jongeren gaan stemmen... als ze hier in deze escape room zijn geweest? Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze zich er voor het eerst van bewust zijn dat er überhaupt verkiezingen zijn. Dus je moet de lat ook niet te hoog leggen, denk ik. Nou, allerlei attributen die met de verkiezingen te maken hebben, spelen een rol. Ik zie stembussen, ik zie telefoons, ik zie de lijst van de lijsttrekkers hier in Druten. Nou ja, kijk, we zijn uitgegaan van het gegeven dat de gemeente gehackt is. En als de gemeente gehackt wordt. Helaas iets wat, wat ook dagelijks zou kunnen gebeuren... dan gaan er een heleboel zaken niet door. En eigenlijk vind je die zaken vind je in de twee escape rooms die we gebouwd hebben. Dus het zijn hele basale zaken die met de gemeentelijke activiteiten te maken hebben... die niet meer werken, die niet meer kunnen, omdat we gehackt zijn. Nou, Je zou alle verkiezingsprogramma's uit je hoofd kunnen leren... maar misschien hoef je dat ook niet te doen. En, en zo zitten er een heleboel zaken in deze escape rooms verstopt... waardoor ze toch iets van die verkiezingen hier lokaal meegaan. Goed, nou het blijkt geen uh, eenvoudige opgave... Ik heb toch uh, één korte vraag tussendoor. Denk je dat je gaat stemmen 21 maart? Ik denk het wel. Maar Eerlijk? Huh? Eerlijk? Ja, dat het ligt er al aan. Waaraan? Yeah. Mm -hmm. Of ik me dan al genoeg ingelezen heb. Ja, ik wil toch een stem laten horen. Ga je wel stemmen 21 maart? Jazeker. Meen je dat echt? Ja. ja? Oké. Okay. En jij? Ik mag nog niet stemmen. Maar je mag wel spelen. Ja, daar, daar ga ik nu niet. Hé, hey, succes, want het is nog een flinke opgave. Ja, ja. Deze groep jongeren wisten eindstreep na een uur niet te bereiken... maar wellicht gaan ze dus wel stemmen. Er volgen nog 25 groepen jongeren... die de twee escape rooms in het gemeentehuis ingaan. Het is vier minuten voor half zeven. De band Riot ontstond in 1988 in Oxford... maar kreeg niet echt voet aan de grond. In 1996 gingen ze daarom uit elkaar. Pas in 2014 kwamen ze weer samen... en begonnen ze aan een album te werken... Afgelopen jaar uitgekomen en dit is hun nieuwste plaats van Wright. Dit is Catch You Dreaming op NPO Radio 1. Dit was dat met Catch You A Dreaming. NPO Radio 1. Half zeven, Elisabeth met de hoofdpunten. De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen de massamoord... door Turken op Armeniërs van 1915 erkennen als de Armeense genocide. Vermoedelijk krijgen ze steun van een brede Kamermeerderheid. Er is al jaren discussie over hoe de moord op honderdduizenden Armeniërs... in het Ottomaanse Rijk moet worden genoemd.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 Instagram heeft op verzoek van de Russische regering... berichten van oppositieleider Alexei Navalny geblokkeerd. Het gaat onder meer om teksten waarin Navalny... de Russische vicepremier beschuldigt van corruptie. Het Kremlin had YouTube en Instagram tot woensdag de tijd gegeven... om de berichten te blokkeren. YouTube heeft daar geen gehoor aan gegeven.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 En de man van ex A eerste Kamerlid Marleen Bart stapt op als waarnemend burgemeester van Langendijk. D66er Jan Hoekema vertrekt vanwege de ophef over de Amtswoning in Wassenaar. Vorige week stapte Marleen Bart onder meer vanwege deze kwestie op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Het weer, de temperatuur is gezakt naar rond het Vriespunt. Daardoor kan het lokaal glad zijn. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid en gaat de zon schijnen. Vooral in het westen van het land en het wordt ongeveer 7 graden. ANWB Verkeersinformatie, John Bakker. Vrijdagochtend, dan valt het altijd mee met de files. Ik hoorde dat je er net eentje had. Hoe is het nu? Ja, nou, nog steeds die ene. En die, werd, euh, of die wordt veroorzaakt door een kapotte auto. Die is inmiddels weer aan het rijden. Maar er staat nog wel wat file op de A15 van Gorkem naar Rotterdam. Bij Harningsveld-Giessendam, 5 kilometer...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 De eerste week van de Olympische Winterspelen zit er al bijna op. Het gaat razendsnel. Dag 7 is het alweer. De dag na natuurlijk de onvermijdelijke schaatsrel, De dag na het onverwachte verlies ook van Sven Kramer. Genoeg te bespreken dus, Gio Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Is het stof al een beetje neergedaald daar? Ja, ah, oh, waarschijnlijk wel, maar het broeit nog wel hoor binnen die ploeg. Zeker als je het hebt over die rel van gisteren... Hè, dat verhaal in de Volkskrant over matchfixing. Nou, Ze stonden zojuist allemaal op het ijs tijdens de training. Vlak onder mij Jillet Anema, de man om wie het allemaal draait. Uh, die heeft niet veel zin om erover te praten. Hij zegt, spreken is zilver en zwijgen is goud. En dan vroeg hij ook nog aan toe, zilver heb ik al. Dat doet hij natuurlijk op Jorrit Bergsma. Nou, Ook op het ijs Arie Koops, in de tijd de bondscoach... die het voorstel om iets te fixen met die achtervolgingsploeg uh, heeft ontvangen... Ja, en Jorrit Bergsma reed ook zijn rondjes, de pupil van Anema... die gisteren bij ons in de uitzending nog met het verwijt kwam... dat het lekker van het verhaal over matchfixing... uit het kamp van tegenstander Sven Kramer moet zijn gekomen. Nou, dat zette hij later op de avond... in de tv-uitzending van Studio Sportwinter terecht. Ik wil wel mijn een excuses aanbieden, want ik heb in, in de heb ik... Uh, nou ja, een beetje de schuld gelegd bij, bij Sven Kramer. En dat, uh, dat is gewoon heel fout geweest dat ik uh, dat heb gezegd. Maar bij ja, deze...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 Namen nou, noemt Bergsma natuurlijk nee. nu niet meer. ga kijkt wel link uit. Uh, maar deze zaak zelf, krijgt hij nog een vervolg? Ja, dat zeker hoor. Want de vraag blijft natuurlijk... had NOC en NSF niet meteen naar het IOC moeten stappen... vier jaar geleden? Nou, directeur Dielissen geeft antwoord. We hebben er toen wel over nagedacht. Hè, van, moeten we dit melden bij het IOC? Want het gebeurt natuurlijk ook tijdens een evenement... dat wordt georganiseerd door de Olympische Spelen. Maar we hebben in ieder geval toen geoordeeld... om uh, dat niet uh, aan het IOC te melden. Omdat we gedachten nou ja, ook in de kiem hebben gesmoord. Maar nu Jillet dit gisteren via de Volkskrant nogmaals naar buiten heeft gebracht... hebben we wel alsnog het IOC geïnformeerd. En uh, zou je nu kunnen zeggen dat het misschien beter zou zijn geweest... om toen wel het IOC te informeren? Ja, dat klinkt bijna als een politicus, Gio. Hè? Die doen dat ook wel eens. Ze zeggen, ja, ja, met de wijze van nu hadden we het misschien toch beter kunnen melden. Ja, is toch ja. erg laat, vier jaar later... Ja, dat vind ik ook wel. Want ze horen nu gewoon echt achter de feiten aan. En ik, ik ben het met Dielus eens. Uh, dat had hij ook beter eerder kunnen bedenken. Althans, NOC en de had dat beter kunnen bedenken. Toen zag hij daar dat al vier jaar wel natuurlijk. geleden meteen. Toch? Ja, ja, zeker. Ze hadden dat vier jaar geleden meteen openbaar moet, uh, moeten maken. Dan had het er maatregelen kunnen worden genomen. En nu is het gewoon in de doofpot gestopt. En komt het eigenlijk alleen dankzij het verhaal in de Volkskrant uh, naar buiten op een ongelukkig moment. Nou, dan kun je de krant niet verwijten. NOC en de wel, want hoe je het wendt of keert. Het was toch een verstorende factor gisteren, hè, in de aanloop naar die 10 kilometer. En dan zeggen we wel eens gekscherend... gelukkig zullen er geen Kamervragen over gesteld worden. Huh. Nou ja, dat gaat nu uitgerekend wel gebeuren. Want de Partij van de Arbeid wil van de minister weten... wat zij vindt van het ethische kompas. Zo staat het er van NOC NSF. Omdat het die poging tot matchfixing nooit naar buiten heeft gebracht. Nou, gisteravond zat oud-chef de mission Henk Gemser in met het oog op morgen. En die haalde ook nog even hard uit naar Jillet Anema. Het is echt voorbij alle, alles wat ik vind dat behoort. En dan krijg je die, die, die ruis daarna nou, Ik begin nu een beetje boos te worden. Een heleboel geneuzel van die zei dit en de ander ontkent dat weer. zo. Maar dat is allemaal, allemaal bullshit. Dat is allemaal zaken die dus als gevolg van zijn. De kern is dat het gebeurd is. Ik heb eigenlijk dus inderdaad ook gelijktijdig met Anema... wel op de, op de, de ijsvloer gestaan nog. En ik, ik heb Anema nog nooit betrapt op het nastreven van een harmoniemodel. Hij zoekt voortdurend de confrontatie op. Ik weet dat Anema dat, uh, op een gegeven moment de dingen toch doet zoals, zoals je ze heel, zo vaak hebt gedaan. En zoals zoveel mensen hebben kunnen constateren. Tot en met onbehoorlijk gedrag in de richting van schaatsrijders. Die op een gegeven moment niet tot zijn team behoren tijdens het marathon schaatsen. Als marathonschaatsters op een gegeven moment aan het schaatsen zijn... en die zijn niet tot zijn ploeg en hij loopt halverwege het ijs op... en roept die schaatsers die dus niet tot zijn ploeg horen... dat die dus op een gegeven moment moeten ophouden... en op een gegeven moment geen aanval moeten maken of anderszins. En, en, en, en daarbij behoren de, de, dus kwalificaties. Dat, is, dat, dat doe je niet. Maar als journalisten hebben het altijd leuk gevonden... dat Jillet Adama natuurlijk juist van die uitspraken ja, had. Hè? Dat, is, uh, dat vinden we leuk, want dat geeft ook een beetje ja, spanning. Maar um, en nu dat hij ook dan vanochtend toch ook weer zo'n grapje maakt... over Zwijger Zilver, dat heb ik al, doet hij er toch een lakoniek over. Dan begint het ja, een beetje vervelend te worden. Ook, uh, hij stond vanmorgen natuurlijk ook weer aan de rand van het ijs. Gewoon wel een beetje te grappen. Maar ja. hij heeft wel duidelijk laten blijken... dat hij er toch wel een beetje mee in de maag zit... dat het nu mm. zo'n enorme, uh, alles overstijgende redders geworden wordt. Dat, dat had hij waarschijnlijk ook niet helemaal voorzien. En zijn er mensen die vinden... ook in de ploeg van eigenlijk zou die weg moeten. Zou die helemaal niet horen te staan op het ijs? Ja, dat, dat zou je inderdaad aan mensen als Sven Kramer moeten vragen. Kijk, je hebt natuurlijk die twee kampen. Je hebt het kamp Jorrit Bergsma. Hè. In de tijd uh, in Sochi uh, in onmin met uh, het kamp Sven Kramer. Want hij werd buiten die achtervolgingsploeg gehouden. Ja, dat smult nog steeds. Dus ik kan me zo voorstellen dat de mensen in het andere kamp... echt vinden van ja, die Anema moet maar zo snel mogelijk weg. En Jorrit Bergsma zal er heel anders over denken. Irene Schouten trouwens, ook uit zijn ploeg... die zal er ook anders over denken. Hm. Dan even naar Sven Kramer zelf over die nederlaag. Die zeldzame nederlaag gisteren. Wat is daar nu de, de heersende mening over? Want ja, hebben we er hebben er heel veel over nagepraat. Heel ja, ja, nog steeds, er is toch toch erg wel? veel over nagepraat. Kijk, er zijn kenners die zeggen dat Kramer onder de druk is bezweken. Onze tv analist Martin Hersman is daar eentje van. Maar Kramer zelf ja, wil er niks van weten. Zijn coach Jacques Ori ziet vooral een technisch probleem... dat lastig is op te lossen. Ja, en gisteravond op tv werd er ook vooral gediscussieerd... over de vraag of Kramer de race gewoon heeft laten lopen... toen hij merkte dat goud er niet meer in zat. Nou... Mark Tuiter denkt inderdaad hij deed, dat hij het al na enkele rondjes opgaf. Eigenlijk zag je het al na twee ronden bijna. en Hij probeerde hem nog iets naar beneden te trekken, liet hem weer omhoog halen. Nog één keer en toen rond 4-5 kilometer was het klaar. En dan gaat hij ook niet. Dan, gaat hij nog een keer, dan, dan weet hij, dan voelt hij, dit gaat geen goud meer worden. Dat is een heel groot compliment aan de tijd van Bloemen en Bergsma. Ja, maar, maar dit maar is maar ook het... wel een aanname. dat is ik heel lastig om mm. dat nu te zeggen. En ook uh, wij zaten in de race. Ja, laat hij hem nou lopen. Hij, liet hij, hij Laat hem lopen, maar laat, laat, hij hem nou lopen. Lopen. laat hem lopen. Nou hem lopen om geen medaille te halen. En als hij dat gezegd heeft, dan is dat dan heel bijzonder natuurlijk. Ja, dat ja, ja, geloof dat niet ik, kan, ik geloof dat, dat het, mm, niet. Ik geloof het eigenlijk niet. Dat geloof ik echt niet. Ik geloof ook niet ook. dat hij bijvoorbeeld niet naar het middelplaatsen wil gaan omdat daar Jorrit en Tete de nee, zijn. Dat geloof ik niet. Dus, maar hier toch met gemak. Hij denkt daar niet aan de medaille. Hij denkt niet meer aan de medaille. En dat is goud. En op een gegeven moment, ja, dan is gewoon, dan knakt hij gewoon in zijn hoofd. En dan moet, dan is Sven Kramer ook gewoon menselijk. Dan komt die verzuring. Die krijgt dan ook gewoon grip op zijn lichaam. Nou, je hoort het hè. Ja. Drie analisten, drie verschillende meningen. <laughs> ja. Tuitert, Hersman en Wennemars. Dan voor, voor vandaag. Eh, natuurlijk zijn jullie daar al begonnen, in de, in de bergen vooral. Eh, want het is bij ons dan wel diep in de nacht geweest. Daar eh, lopen jullie een stukje voor. Eh, dan zijn ze ook weer naar beneden gegaan op die kleine sleetjes. De, de echte wagenhalzen, het skeleton. Dan zijn we benieuwd hoe het met onze Amsterdamse Ghanese's is gegaan. Ja, Aquasi Frimpong is laatste geworden. Dat was hij gisteren al, hè, na de eerste twee runs. Nou, vandaag mocht hij nog één keertje afdalen... De laatste run was namelijk voorbehouden aan de top 20. Nou, er was goud voor een Koreaan, Jun-Sung Bin. En de toppers die waren al met al na drie runs... een dikke elf seconden sneller dan Frim Pong. Maar bij hem overheerst nu vooral de trots... dat hij mocht deelnemen aan de Spelen. Het is een, een lange afstand, elf en Dat is niet, Als het gaat om performance, heb ik dat niet kunnen laten zien. Maar um, dat okay. um, is oké, statistiek gezien... Was, ik laatst kom ik ben de laatste uh, in, in de ranking van de atleten die hier zijn. Ik ben ook, ook de atleet die anderhalf jaar ervaring heeft. Ik weet niet wat de volgende is. Ik denk ergens 4, 5 jaar. En you know, sommige van de top van de wereld, 12, 18 jaar. Dus het is een sport waarbij het is niet van ik ben zwart en snel. Het is een sport waarbij je gewoon uh, relaxed moet zijn en veel runs moet maken. Ik denk in totaal, in de afgelopen anderhalf jaar, bijna twee, heb ik 400 runs gemaakt. Nou, ik denk dat deze atleten 400 runs hebben op één baan. Um, ja, dus ja, je, je moet ook naar de andere kant kijken. Deze speler was niet om een medaille te uh, Meedoen is belangrijker dan winnen op deze Spelen. Het is barrière breken, historisch schrijven van Ghana en ervaring opdoen voor 2022. En jij kijkt vooruit inderdaad, hè? want eigenlijk waren die Spelen van 2022 jouw grote doel. Ja, ja, in principe zou ik niet eens hier zijn. Dat was niet mijn doel. Maar met de hulp van Mark Tuiter, met de hulp van uh, sponsoren uit Nederland, steun uit Nederland en natuurlijk ook Ghana, ben ik hier. En uh, het is een ervaring op doen. Ik ben de dertigste, maar ik heb de harten gewonnen van miljoenen mensen overal in de wereld. En dat is toch misschien heel belangrijk. Ja, want wat is je allemaal overkomen hier? Nou, ik heb gewoon heel veel leuke berichten gehad van heel veel mensen. En uh, weet je, ik, ik zie me soms als een held of als een hero. Maar ik wil graag een ambassadeur zijn voor wintersport, voor mensen in mijn land gaan. Ja? En inspireren dus? Ik wil graag mensen inspireren om hun dromen na te jagen, durven dromen. Nou, dat heeft hij zeker gedaan, Gio. Ik word vrolijk van deze man. Ja, echt. echt. En hij is realistisch, maar ook optimistisch. En over vier jaar gaan we zeker weer van hem horen. Ja, en, en hij doet het geweldig gezet, in hoor. de buitenlandse media ook. Dus echt helemaal top, deze jongen. Een mooi uithangbord voor de sport. En aandacht daardoor voor het skeleton. Even nog wat er nu net binnenkomt, zie ik. De sporters die besmet zijn met het norovirus. Wat weet jij daarvan? Want begon nou, daar natuurlijk mee met die beveiligers juist, voor precies. de spelen. Ja, en Dit is dus voor het eerst deze spelen, dat er ook spotters besmet zijn geraakt. Eh, nou, het gaat om twee Zwitserse freestyle-skiers. Dat is het voorlopig. Dus voorlopig nog een geïsoleerd geval. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat de paniek toch wel weer losbarst bij de organisatoren hier. En dat ze wel weer met allerlei maatregelen zullen komen om verspreiding in ieder geval tegen te gaan. Wat is het spoorboekje voor vandaag? Ja, het schaatsen natuurlijk, hè. vanaf 12 uur vanmiddag. De 5000 meter bij de vrouwen met twee Nederlandse deelnemers. De piepjonge Esmee Visser, hè, de grote verrassing van het olympisch kwalificatietoernooi, En de al even verrassende Anouk van der Weijden. Nou, die start al meteen in het eerste paar. En Visser moet wachten tot rit nummer 4 van de 6. En we gaan skeleton uh, afdalen met Kimberly Bos. Hè, die ja. Nederlandse die zich geplaatst heeft. Om 20 over 12 start de eerste run bij de vrouwen. En die Nederlandse troef die start als zeventiende. Zij heeft wat meer kans, hè? Zij, zij hoort wel bij de... Ja. De top 12 van de wereld. Ze heeft hier al eens ooit bij een testwedstrijd op deze Olympische baan... is als derde geëindigd. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn euh, op zo'n Olympische Spelen. Euh, maar laten we reëel zijn. In de wereldbekers is ze geloof ik nooit verder gekomen dan de zevende plek. En dat is al een enorme uitschieter. Dus laten we nou niet al te veel meteen verwachten. Maar je weet het gewoon nooit. Het is Olympische Spelen, het is één dag. Of het zijn eigenlijk twee dagen natuurlijk, want ze hebben vier runs. Er kan van alles gebeuren. We gaan het zien. En horen van jou, Gio Lippens, hoor je ook straks weer. Maar wij verder de voorpagina's hebben gehad. Wat melden de kranten nog meer, Elisabeth? Ja, politiemensen die slachtoffer zijn van geweld... staan steeds vaker in de kou, schrijft het AD. De zogeheten case managers die hen moeten begeleiden... zeggen het werk niet meer aan te kunnen. Hun aantal daalde namelijk in twee jaar tijd van 50 naar 11. De begeleiders helpen bijvoorbeeld bij het regelen van psychische hulp... en juridische ondersteuning of bij het terugkrijgen van medische kosten. Maar door onderbezetting hebben ze niet eens tijd... voor een fatsoenlijk gesprek met de slachtoffers, zeggen ze in de krant... Politievakbond MPB noemt de inkrimping van de case managers schandalig. De universiteiten van Wageningen en Rotterdam slagen er niet genoeg in... om vrouwelijke wetenschappers te vinden voor de functie van hoogleraar. De instellingen laten daardoor extra geld liggen... dat het ministerie van Onderwijs heeft vrijgemaakt, meldt trouw. Van de 14 universiteiten lukt het alleen Wageningen en Rotterdam niet om geschikte vrouwen te vinden. Toenmalig minister Jet Bussemaker maakte vorig jaar 5 miljoen euro vrij om 100 extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. De universiteiten maakten afspraken over een verdeelsleutel voor de verdeling van leerstoelen. En we blijven nog even in het onderwijs. Het aantal buitenlandse studenten... dat kiest voor een technische bachelor- of masterstudie in Nederland... is nog nooit zo hoog geweest. Eén op de drie studenten die een masteropleiding volgen... aan de technische universiteiten in Delft, Wageningen, Eindhoven en Enschede... komt uit het buitenland, schrijft het FD. Het gaat volgens cijfers van de organisatie Nuffik... in absolute aantallen om een verdrievoudiging... van bijna 4.000 bachelor- en masterstudenten in 2006... naar meer dan 12.000 in het lopende studiejaar. En vooral studenten... Uit Duitsland, China en India komen af op deze studies. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Nog steeds die ene file? Uh, nee, er is er eentje bijgekomen. Ook op taal 15. <laughs> <Ja. Ja. laughs> vanuit Rotterdam naar Europort bij Havens 6200, drie kilometer. De rechterrijstrook is dicht, vertraging daar 10 minuten. En die andere, die staat nog een beetje op taal 15. Vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. Zometeen gaan we het hebben over Schiermonnikoog, want vandaag begint een tweede proefboring daar naar aardgas op zo'n 18 kilometer van hun eiland. Zijn ze niet blij mee? Eerst gaan we luisteren naar Lost Frequencies met Reality, van een paar jaar geleden alweer. Today I got a million. Tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe that times are national. I can fly high, I can go low. Today I got a million. Tomorrow I don't know. Love will make you home Make me feel the warmth Make me feel the cold It's written in our stories It's Written on the walls This is our België komt hier en dit was zijn eerste echte hit. Reality, Lost Frequencies. Ja, Schiermonnikoog, daar zijn ze niet blij vanwege een tweede proefboring... naar aardgas bij hun eiland. Joris van de Kerkhof is onze verslaggever van dienst vanochtend. Is daarom naar Schiermonnikoog afgereisd, Joris. Hebben ze eigenlijk mogelijkheden om het tegen te houden dan? Want je kunt wel boos zijn, maar kun je er ook iets aan doen? Nou, er zijn mensen, een stuk of zes schaduwen komen van de badweg afgefiet. De kant van de zee op. En die worden dan netjes aangelicht door de vuurtoren. En die zijn een spandoek aan het ophangen. Dat is nog niet zo makkelijk, om een spandoek op te hangen. Waar maakt u hem nou aan vast? Uh, nou, dit is iets van de elektriciteit, geloof ik. Past u op dan? Maar goed, hij hangt en dat is het belangrijkste. Niet boren, schiermonnikoog. En daar staat een. Het lijkt wel een soort priester. Ja, met het is een pij. ook Een monnik, dat uh, Die schopt ah, de boortoren omver. Monnik, ziet ja, u wel? En die heeft een bloemetje in zijn hand. Ja, we moeten toch een beetje liefdevol blijven naar elkaar toe. Ja. Er komt nog een spandoek aangelopen. Wat staat er op uw spandoek? Mevrouw? u al. De... De... Ja. Laat ons niet zakken, schiermonnikoog. Zullen we richting uh, zee lopen? Uh, dat heb ik. Uh, een half uurtje geleden gedaan, richting de zee gelopen. Toen was het nog donkerder dan nu. Het is, het is best nat daar. Uh, als we bij de zee komen en dan naar rechts kijken... dan zie je daar het, het boorplatform. Ja. En wat is er volgens jullie... Uh, het is wel interessant om met uh, zes verschillende schaduwen te praten. Wat is er volgens jullie niet goed aan uh, dat er opnieuw geboord gaat worden? Ja, er zijn verschillende dingen. In de eerste plaats willen we graag een open horizon hebben. Schilmende Kolk is een natuurgebied. En de mensen die hier komen, die genieten graag van de, de, de openheid en de, de wildheid. Nou, Zo'n zo, zo boortoren op de horizon, dat lijkt op een, op een kras op een nieuwe auto. Dat is uh, uh, waar we niet van houden. Ja. Maar ja, uh, ik kan zeggen dat uh, het is een economische dingen tegenover. Ja, ze hebben in september al een keer uh, een proefboring gedaan. En wat was het? Vijf tot zes miljard ja. kubieke meter zouden onder de grond uh, zitten. Ja. Uh, dus het is financieel ook wel best wel interessant. Kunnen ze zich dat voorstellen? Nou, kijk, het kan interessant zijn. Maar dan hebben we het over geld. En Schielman oog en het omringende gebied is werelderfgoed. Een natuurlijk werelderfgoed. En dat moeten we beschermen. Dat staat ook in de voorwaarden van de werelderfgoed. En ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt... dat mensen, de mensen in Groningen en wij hier... en de natuur beschermd worden. Dat er want, aandacht voor is. Want denkt u dat het, dat het ook echt met, met Groningen te maken heeft? Als er daar minder eh, gas komt, uit de grond komt... Eh, dan, dan zullen ze het uiteindelijk wel hier vandaan halen? Ja, denk het wel. Ja. Denk het wel. In dat opzicht voelen we ons ook verraden. Verraden door u? Ja. Absoluut, ja. Maar door wie verraden dan? Nou, dat dit weer kan gebeuren zomaar achter ons rug om. Dat het er opeens dat we voor dit feit staan. Dat weer dit natuurgebied wordt aangetast. Dat is toch... Weer moeten we er, eh, er tegenaan, omdat... Eh... Ja, er zijn nu mensen van Greenpeace. Die zijn naar het boorplatform gegaan. Die zitten er nu op. Had u er graag op willen zitten? Op het bordplatform? Oh, jawel. Ja? Avontuurlijk. Ja, hoor. En dan loopt u hier gewoon richting het strand met een bordje om uw, om uw nek. Ja, Dat is inderdaad. ook avontuurlijk. Ja, maar maar wat, wat kunt u doen? Het, wat ik kan doen? Ja, het is ook een uh, beetje glad uh, Lawaai maken, herrie ja? maken, opstand. Uh, want alle, we hebben alle middelen al getoetst. En uh, ja, er blijft eigenlijk niks over. En op wat voor manier kunt u heren maken? Dus met, met dat ding om uw nek van uh, we nou, zijn tegen? Ja, dat is in het kader van deze happening hier op het strand. Ja. Dus dit stelt ook niet veel voor, het is ook nog donker. <laughs> dus, uh, <laughs> maar ja, je doet wat, hè? Je ja. doet wat. Maar uh, wat betreft dat, dat bordplatform, dat staat nog steeds veel te dichtbij. Maar dat is 18 kilometer. Ja, ja het is 18 kilometer, maar dan nog... Uh, stel je voor, is, dat is zo'n druk, drukke vaarroute. Als er calamiteiten komen. Uh, uh, uh, bijvoorbeeld een... een ja... Ja. Een blow-out uh, of, of een gaslekkage. En dan of... kan er een boot zijn die, die we nu in de verte ook kunnen uh, zien. Ja, die zou ja. dan tegen, tegenaan kunnen varen. We lopen nu om het hoekje en dan zien we het olieplatform ja. daar staan. Ja. En dan gaan jullie hard met de vuisten uh, om... Ja, ik zeg olie, gasplatform staan. Ja, het nou ja, het, is, uit, het is op een proefwoording. Ja. En dan uh, gaan we over een uurtje ook horen <laughs> hoe hard jullie kunnen roepen. En of dat, dat platform dan zich dus daar iets van aantrekt. Ja gaan wij dan ook hier horen in de uitzending. Joris, dankjewel voor nu en tot zo. We uh, praten erover verder met onze verslaggever Henrik Willem-Hofs. Hij volgt het gasdossier. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar speelt het eigenlijk nog meer? Ja, Het speelt ook in Heerenveen, uh, Ternaard. Dat uh, ligt tegen de Waddenzee aan en Boerden ook. Uh, ja, dat waren uh, plekken waar ook al verzet was... tegen die uh, proefboringen en tegen mogelijke... Echte uh, gaswinning, daar komen actiegroepen in het geweer. En wat je ziet is dat die actiegroepen toch ja, wat uh, heviger nu protesteren. Ook omdat uh, natuurlijk in Groningen minder gas gewonnen gaat worden. En ze zijn bang dat het dus uh, bij hun wel meer gaat gebeuren. Nou wordt het meeste gas van... Uh, uh, Nederland uit het veld van Groningen gehaald. Maar op heel veel andere plaatsen, zeker ook op de Noordzee, staan ook installaties die gas uit de grond halen. In totaal zijn er 240 kleine gasvelden, zoals die dan genoemd worden. En vorig jaar werden daar uh, 18,7 miljard kupen uitgehaald. Dus dat is het best nogal een forse hoeveelheid. Um, en ja, ja, die beslissing om de Groningse gaskraan verder dicht te draaien, daardoor neemt de onrust op die plekken toe. Bewoners en lokale partijen zijn bang dat er meer gas uit die kleine velden Gaat worden om Groningen te compenseren. Die vrees, daar kun je je iets bij voorstellen, natuurlijk, omdat je denkt: ja, we horen ook steeds dat er eh, toch echt gas nodig is, want anders zitten we met zal in de kou. Dus is daar iets voor te zeggen, voor die vrees? Ja, het is zeker een logische gedachte. En uiteindelijk uh, hebben we dat ook aan minister Wiebes voorgelegd deze week. En uh, ja, dit was zijn antwoord. Dat staat hier eigenlijk grotendeels los van. Uh, en we gaan ook zeker niet meer gas winnen elders... omdat het Groningen, uh, de Groningenproductie naar beneden gaat. Dat staat echt niet uh, met elkaar in verband. Maar dat zou wel een oplossing kunnen zijn om dat gat te dichten, toch? Nou, de meeste kleine velden, maar bijna allemaal, leveren hoogkalorisch gas. Daar is in de wereld op zich geen tekort aan. Uh, nee, dat is ook echt niet de lijn. De lijn is om uh, de, het winnen van Groningen gas naar beneden te brengen... maar dan niet andere velden in Nederland uh, uh, meer te gaan laten produceren. Ook omdat dat helemaal niet laagkalorisch gas is. Ja, niet meer gas uit de kleine velden om Groningen te compenseren. Maar ja, wat het dan precies voor die nieuwe locaties betekent... waar de minister toch uiteindelijk ook een vergunning voor af moet geven... ja, dat zei hij er niet bij. Dus die blijven toch wel ook een beetje in onzekerheid. Henrik Willem-Hofs, dank je wel. Zometeen na zevenen gaan we het hebben over zes weken betaald ouderschapsverlof. Voor zowel mannen als vrouwen. Dat wilde SER is zojuist het laatste nieuws.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 Teamleader, de alles in één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op Teamleader.nl. Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie Ambitieenadministratie.nl. Hackers pakken die ziekenhuizen lam leggen. Dat doen we met rechercheurs, maar ook met cybersecurity-specialisten. Zonder ITers zijn we nergens. Ben jij expert in IT? Maak er politiewerk van.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 NTO Radio 1